De VVD ziet niets in het plan van PvdA-staatssecretaris Dijksma om het aantal melkkoeien in Nederland te beperken. Ze wil de beperking invoeren omdat Nederland meer mest dreigt te produceren dan van Europa mag. De VVD noemt het Europese mestplafond gedateerd en vindt dat de regels aangepast moeten worden. In de Brabantse gemeente Rukven is de auto van de burgemeester in vlammen opgegaan. Een buurtbewoner hoorde vannacht twee knallen, nam een kijkje en zag dat de auto in brand stond. Ook de gevel van een leeg winkelpand raakte beschadigd.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 In Frankrijk hebben zo'n twintig kinderen een kleuterschool gesloopt. De kinderen van tussen de vijf en twaalf jaar oud kwamen de school binnen door met een brandplusser een ruit in te slaan. Daarna gooiden ze meubilair omver en besmeurden ze muren en vloeren met verf. De kleuterschool ligt in de Franse stad Melun onder Parijs. Het gemeentebestuur spreekt over een indrukwekkende schade. De Johan Schaal is gewonnen door PSV. In de Amsterdam-Arena werd het 3-0 tegen FC Groningen. Twee doelpunten kwamen van Luc de Jong, eentje van Adam Maher. Het weer, een droge nacht. Het koelt af tot 16 graden. Morgen wordt het warmer dan vandaag met temperaturen van 28 tot 31 graden. Dinsdag grote kans op regen. Dit was het Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. Zomer